36 in Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Net nu. ZFM. Toen ik voor het eerst als student van huis wegging, beweerde ik dat ik mijn sokken zelf wel zou kunnen stoppen. Nu bleek echter dat de door mij gestopte sokken waardeloos zijn geworden doordat ze hun vorm hebben verloren. Moet ik thuis de vraag stellen of ze mijn sokken willen stoppen... zonder direct toe te geven dat ik het niet kan? Of is er een andere oplossing? Ja, want ik ben heel lang student geweest. En uh, ik heb nog pakken die ik toen versteld heb. Nee, <lacht> He, ik heb hier ook weer twee die <lacht> Dat is nog uit die tijd. Ik heb gestudeerd in Amsterdam, in Utrecht en in Nijmegen, in drie universiteiten. Ik heb toen ook op al die kamers in die drie steden gewoond. Mijn armste tijd was Amsterdam. Ik woonde toen in de Spinhuis Teeg. <lacht> uh, weet iemand waar de Spinhuis Teeg? Ja, zeker. Ja. Oh, dat is vreemd. Het is uh, <lacht> een oude achter en daar heb ik heel fijn gewoond. En ik verstelde er altijd mijn eigen kleren. Het was een heel goedkope kamer. We zeiden, met met twaalf studenten. En ik had de grootste kamer voor zeven gulden vijftig per maand. En dat uh, was vrij laat achtergekomen waarom die kamer zo billig geprijsd was. Kijk, die twaalf studenten hadden samen één wc'tje. En dat was in mijn kamer. <lacht> Maar het was toch heel gezellig hoor. Ik had de hele dag aanloop. Ja. En zo'n student ging dan op dat toiletje zitten. Die de bovenste klapdeurtjes open. Al dan bleef dan dicht en dan kon hij vanaf die positie. Ik mag wel zeggen op zijn gemak. Ja. Met de kamerbewoner van gedachten wisselen. Ik heb daar ontzettend veel geleerd. We hebben ook samen gedisputeerd uh, hoe je kleren moest verstellen. Ik, uh, zoals ik zei, ik was arm. Ik uh, leefde in een gespannen verhouding met het ouderlijk gezag. Dit is een beetje een mooie manier om te zeggen dat ik het huis uitgedonderd was. <lacht> ik woonde op dat kamertje. En ik verstelde ook altijd mijn eigen kleren. Ik had maar één pak... Maar ik verstelde dat zo dat het dan weer zijn een smoking was. <lacht> dan dik erachter weer een stukje aan, dan was het een jaket. Om examens in te doen. Dat pak heb ik nooit nodig gehad. En je kon het ook omkeren. Het was van binnen wit gevoerd, dan kon je er weer in tennissen. <lacht> ik weet dat met dat pak kwam ik eens bij een professor om een heel klein tentamentje te doen. Ja, iedereen heeft zijn zwakke momenten, dat <lacht> En dat was professor van der Berg in het staatsrecht. Dat is die professor die tegen die raketten is. Daar heb ik een heel piepklein ex gedaan. En ik kwam binnen, ik zie die man nog verbaasd kijken. Hij zei, meneer, wat hebt u eens hemelsnaam aan? En toen zei ik, dat is een pak. Ah. Ik was blij dat ik het kon zeggen, want hij was er zelf nooit op gekomen. <lacht> We hebben vijf katten, te weten vier katten... Ja, dat blijft leuk. Godfried Boumans met de, het antwoord op de vraag stoppen mannen sokken. Nou, hij dus wel. En dat, <laughs> dat heeft u dan gehoord. Prachtig verhaal weer, uh, Onnavolgbaar toch, het is, uh, het is al dik, dik 50 jaar oud denk ik, maar het blijft leuk. Godfried Balmans uit het radioprogramma wat je toen had, uh, problemen verdwijnen waar de kopstukken verschijnen. En het principe was zo dat de luisteraars in de zaal konden dan een vraag stellen en dat werd dan beantwoord door dat panel. Waar <lacht> uh, Godfried Balmans dus één van was. Goed, welkom bij deel 2 van de Vinyljaren op deze 7 december. Dames en heren, op deze stormachtige dag past u goed op als u op straat loopt... ...want u kunt een windstoot van 100 kilometer voor uw kiezen krijgen. En uh, dan moet je goed stevig op je benen staan als je dat wil uh, weerstaan, toch? Klopt. Kan jij het weerstaan eigenlijk? Makkelijk. Ja? Ja. Eerlijk? Alleen ik zat van de week op de fiets, dat was zondag. Ja. Of zondag of maandag? Ja. Nee, maandag was dat, op de fiets. Ja. ja. En dan krijg je even zo'n windstoot. Ja. Nou, dus ook zo'n 100 km per uur. Dan zat ik aan de andere kant van de weg opeens. Oké. Okay. Dat is niet fijn om te fietsen uh, met uh, die wind. Nee. Dus ga lekker lopen. Laten we fietsen vandaag of pakken ja, met de auto. Ja, dat maar niet. Want uh, fietsen, dat is extra gevaarlijk. En het wordt nog onstuimiger, schijnt het. En we gaan een, we gaan een uh, lekkere windkracht 9 voor onze kiezen krijgen. Ja, nou, eigenlijk hoort het wel een beetje bij deze tijd. Ja, en donkere dagen voor kerst, hè. Ja, dat zeggen ze. Goed, we gaan verder met uh, een andere donkere. Gaan we nog een speciale kerstuitzending uh, doen? Nee, ben je gek zeg. <laughs> Waarom niet? Waarom wel? Er zijn er over veel die het doen. Moeten wij dat er ook nog ja, doen? Dat vind ik wel. Alleen ja. maar van verniel. Speciale kerstuitzending nou, alleen maar van verniel. Nou, sorry hoor. Ik heb geen enkele kerstplaat. Dus <laughs> ik weet wat dat betreft blijf ik het antwoord volledig schoon. Nou, misschien dat iemand wel kerstplaat heeft die langs zou komen. Oh. Zou wel kunnen oh, toch ja Nou ja oké okay. uh, Laten we maar lekker met de volgende stuk uh, Volgende plaat verder gaan Vind ik veel beter De Doobie Brothers van de LP The Captain and Me Dark-Eyed Cajun Woman Prachtig Cajun Woman van de Doobie Brothers, de LP Captain and Me, uit begin jaren 70, 71, 72, daar omtrent in ieder geval. Uh, heerlijke plaat trouwens, en het bekendste nummer wat daarop staat komt natuurlijk nog, de Long Train Running, want dat was de grootste hit die er vanaf kwam, maar die komt later op, nog Gaan we nog doen dit uur? Nou, we gaan dit uur onder andere natuurlijk nog bezig zijn met de confrontatie. Dat komt om half vier zometeen. En eh, nu eerst weer Koem eh, Laude, Rick van der Linden, Rijn van der Broek. Samenwerking eh, met Tom Parker van de New London Coral. LP uit 88. En dit nummer werd geschreven door Tom Parker. En het heet Annabel. Annabelle. Iets te maken met dat andere liedje van Boudewijn de Groot. Maar uh, zo heet het wel. Annabel, Het werd geschreven door Tom Parker. En het werd uitgevoerd natuurlijk door uh, Rick van der Linden. Piano en dingen. Uh, en, en andere toetsinstrumenten. Rijn van der Broek op trompet. Tom Parker deed zelf ook mee. Wim Esser op bas en Peter de Leeuwen drums. En strijkers onder leiding van Paul Natten. We gaan uh, door met Doe Maar... ...van de, die LP... ...die heet de complete verzameling... ...en dat is een nummer dat uh, ook oorspronkelijk... terecht zou komen op die vijfde plaat... ...die niet afgemaakt is... Uh, ik, zei u, ...ik vertelde u al eerder het verhaal... ...dat uh, ze waren bezig in februari... ...84 in de studio... ...en ze zouden dus gaan werken aan een vijfde LP... ...en dat werkte voor geen meter... ...ze waren, hadden geen inspiratie... ...de sessies liepen voor geen meter... En eh, om vier uur middags Op die dag 20 februari Besloten ze er gewoon een punt achter te zetten En was het ineens afgelopen met Doe maar En eh, deze verzameling is later uitgekomen En eh, men heeft toen De drie liedjes die al wel waren opgenomen Voor die vijfde LP zeg maar Die drie liedjes Die staan hier dan wel op als Nooit eerder uitgebrachte tracks En dat is ook het volgende nummer Macho heet het Hier is Doe maar mm -hmm. Ik nooit een broertje had, maar zussen om me heen. Alles voor me deden, maar zit toch vaak alleen? Toekallen, dat kon ik niet, dus echte vriendjes had ik niet. Ze wonden mijn knikker. Meisjes waren leuker, ze vochten nooit met mij, ze kon. En daar zat ik stiekem bij Terwijl de jongens uit mijn straat Uitbonken in kattenkwaad Kreeg ik mijn eerste kutje Macho, macho Stoere mannen macho, macho Macho, macho Was ik maar een vrouw Dan breide ik met jou Ik heb nooit kunnen wennen aan mannen met mekaar, dronken aan de boemel en voeren een grapje klaar. Vuilen, praat tot morgens vroegen, strogelen van kroeg tot kroeg wij, wij waren samen. Macho, macho, man mannen, macho, macho. Macho, macho. was ik maar een vrouw, dan breide ik... ...dus uh, volkomt op deze Verzamel-LP, die daarvoor niet eerder waren, uit, niet was uitgebracht. Macho heette het, mannen, mannen, macho, doe maar. Uh, Doobie Brothers weer, en dat gaan we wel halen tot de confrontatie, zometeen uh, even voor half vier. En van de Doobie Brothers gaan wij draaien, uh, Without You van de prachtige plaat The Captain and Me met onder andere Tom Johnston hier is Doobah en nee hey, de Doobie Brothers sorry. Oké. Okay. Oh, we hij gaat al door. Hij is nog niet zover. Ik denk hij is alvloer. Het swingt nog eens even. Hè? En als je nagaat dat het... Uh, toch zeker begin 70 jaar is dat dit opgenomen is. Uh, 72 zo'n beetje, dacht ik. Uh, dan kun je wel nagaan... Uh, hoe fantastisch het eigenlijk uh, was. Het swingt de pan uit. Het knalt de speakers uit. 73, oké, okay, is ook goed. Uh, het knalt de speakers uit. En uh, het is gewoon een fantastische plaat. The Captain and Me van... de uh, Doobie Brothers. En uh, ja, gaan we gaan weer naar een van onze vaste... Uh, vaste onderdelen van ons programma. The Rolling Stones. De Beatles. The Rolling Stones. De confrontatie. Ja, de confrontatie. De Beatles tegenover de Stones natuurlijk. Dat uh, houden we nog eventjes vol. Want we hebben nog materiaal uh, genoeg. Nou, eigenlijk van de Stones niet zoveel meer. Want... Uh, noem maar één LP van de Stones die uh, er tegenover kwam eigenlijk. Um, en de Beatles zijn we nog steeds bezig met die witte dubbel LP. Um, waarvan ik uh, nu een nummer ga draaien waarvan ik uh, eigenlijk vind dat dit een van, van de minste liedjes van de plaat is. Maar uh, goed, dat is nou helemaal zo. Um, op andere Beatle was het zo dat, uh, de, dat er altijd wel een liedje voor Ringo Starr was. Uh, alleen werd het dan altijd wel geschreven door of Lennon of niet of Samen. Maar in dit geval hebben ze uh, uh, uh, meneer Star zelf een liedje laten schrijven. Ja, um, niet iedereen is een begenadigd componist, zullen we maar zeggen. En dat, uh, het, het is ook een beetje kinderlijk. Het is ook een beetje... Uh, ja, ik vind het persoonlijk nou eenmaal niet zo'n sterk nummer. Maar goed, dat uh, is verder niet belangrijk. We gaan het wel draaien. Ringo Star schreef het en zong het ook. Don't pass me by. Toch? Nee Rocky Raccoon wel joh Nee, dat past me bij. Rocky de Koon hebben we vorige week al gehad Dan Moet je het wel goed zeggen? Ja, nee, ik heb het gezegd Don't pass me by zei ik <lacht> Ik weet niet wat er vandaag is Maar het komt zeker in de storm ofzo Het gaat niet allemaal 100% uh, In ieder geval, ik zei het al uh, Liedje dus van Ringo Starr Die schreef het en zingt het ook Don't pass me by dat is ook de goede niet hoor. Dus zo laat, nee, het geen bandjes zowat wat op het leven. Nee, is de goede nummer niet. Sorry, dit is het volgende nummer alweer. Oh. Dit is het volgende nummer alweer. Uh, ja, het is een live uitzending, dames en heren. dan kan dit gewoon gebeuren. Het is gewoon live, dus uh, we knippen niet. Nou, dan komt ie hoor. Hey, hey. Sorry that I doubted you I was so All and all and all and all and all. Nou, de vioolpartij is wel leuk uh, Don't Pass Me By nummer geschreven dus en gezongen door Ringo Starr uh, Ringo fantastische drummer overigens maar als zanger niet echt groot uh, Don't Pass Me By dus van het witte dubbel album van de Beatles Daar tegenover staat Let It Bleed van de Rolling Stones Het is eigenlijk wel een vrij unieke opname want het is de enige opname waar Mick Jagger niets op doet Helemaal niks. Nee, die zat gewoon stuipen in de studio, zo weet ik wel. In ieder geval deed hij er helemaal niks op. Uh, het liedje is geschreven door Keith Richard. En die zingt het ook. Verder doet hij natuurlijk uiteraard alle gitaren. De drums worden gedaan door Charlie Watts En het is nog ook een van de laatste nummers waar Brian Jones nog wat meedeed En die speelde Autoharp. Nou, als dus u weet wat het is: een Autoharp. Het is een soort uh, snaarinstrument dat een klein beetje op een sitar lijkt. Zo'n Oostenrijkse uh, ding, weet je wel. Niet, niet, niet een Indiaanse, maar een Oostenrijkse geval. Daar lijkt het een beetje op. En uh, Autoharp was een soort handelsmerk daarvan. Autoharp dus Brian Jones. De bas werd gedaan door uh, Bill Wyman en de piano en het orgel. Op dit nummer werden gespeeld door Nicky Hopkins. Keith Richards zingt het dus van de LP Let It Bleed. En het nummer heet You Got The Silver. What's in your eyes I sort them flash it Like you die. You feel my coffee That's for sure. Must come back For a little more You got my heart You got my soul, you got the silver, you got the gold, you got the diamonds from the mine. Well, that's alright. At your kitchen door You got the silver. Fantastisch nummer van Keith Richard en uh, de rest van de Rolling Stones natuurlijk, behalve Mick Jagger die deed op dit nummer totaal niet mee naar de vrijdag. En gewoon, doe jullie maar wat jongens, ik ga een dagje uit uh, weg of zo. You got the silver. Keith Richard, dus gitaren en zang Brian Jones autoharp, Bill Wyman, de bas, Charlie Watts, de drums en Nicky Hopkins deed de piano en het orgel. Jawel! We gaan door met Cum Laude. En dan hebben we gaan even weer door, of gearrangeerd. Het is niet geschreven, want het werd geschreven door Mozart. Alleen eh, gearrangeerd door Tom Parker. Nee, Rick van der Linden, Tom Parker, Rijn van der Broek. Peter de Leeuwen, Wim Essert. Eh, die speelden het allemaal. En het heet kortweg Mozart. Mozart. ineens afgelopen. Tja, dan denk je er komt nog een stukje. Nee hoor, mooi niet. we waren er klaar mee. Mozart heette het nummer. Uh, Rick van der Linden, Rijn van der Broek, Peter de Leeuwen, Wim Asset. En, en verder natuurlijk Tom Parker. Geweldig. Van de LP. Kom en laude. We gaan door met uh, uh, Doe maar. Toch? Doe maar. Doe maar. Ah, doe maar joh. Doe maar dus. Eén nacht. Alleen. Toch? Ja, één nacht alleen. Is ze met een dame in de late bouwen Net als ik naar huis ga, loopt ze met me mee. Ze kijkt me vragen aan en, en hoef oh, ik zeg niet nee. Het niet, nacht alleen Ik vind helemaal niks Hé, he? Jur, hey, uh, uh, wil je mijn voeten Een berichtje sturen als je het dicht gaat Want dan sta ik niet voor Jan uh, met de korte achternaam Voor de deur, afgelopen zondag Stonden we tegen, we gaan even gezellig Naar het café in Haarlem, nou is hij dicht Ha, voet dan even Een berichtje sturen hoor Pakjesavond Oké, okay. nou, dat heb ik gezegd. Je hebt het al over: pak jezelf, want ik zit iets heel anders te bedenken. Ja. Er zat een vrouw op de bank, he, heerlijk kookprogramma te kijken. Ja. En een mannetje zegt zo, zo waarvoor zit je daar in godsnaam naar te kijken? Je bakt er toch niks van, je kan het toch niet? Nee. En nou, weet je wat die vrouw zei? Nee. Jij kijkt toch ook porno? <laughs> ja, nou, die vind ik dan weer leuk. Ja, die vind ik dan weer leuk. Maar, um, daar hadden we het niet over? Nee, daar hadden we het niet over. Oh. Maar goed, maakt er niet uit Dan kun je jou het um, dan Heb ik nog een vraag voor jou Vertel Je, je fietst mee in het uh, peloton Nou ja, dan moet ik wel even gaan trainen eerst toch? Nee, nee, maar goed um, Je fietst mee in het, in het peloton ja. Je haalt nummer 2 in Hoeveel is er dan? Ik haal nummer 2 in? Ja, hoeveel is er dan? Dan ben ik tweede Goed zo, hij is geslaagd zijn IQ is hoger dan 200 maar, maar, <laughs> maar moest dit moeilijk zijn, zeg maar? Nou ja, ik, ik hoorde afgelopen maandag ik Er zaten een aantal dames Die zaten er echt ja, dat kort, zijn dames. Die zaten er een kwartier over te discussiëren maar nee, die nummer niet. Één. nee, nummer 1 Nee, nummer 3, nummer 1 Maar het klopt inderdaad Als je ingehaald wordt dan nummer 2 Nee, hey, Als je nummer 2 inhaalt ben je zelf nummer 2 Ja, ja. Want als je hem neemt, dan moet je er neemt in halen. Maar er zijn toch... Een paar dames die dat niet helemaal doorhalen. We gaan het zo direct aan José vragen. Kijken of ze erachter komt. Nou, ik, ik ga straks naar huis hoor, want ik vind de wind veel te hard. Straks ah, je had een kleine stukje erbij. lopen reetje toch wel. Straks kom ik niet in Beverwijk. Uh, we gaan door met de Doobie Brothers. Doobie Brothers. De Doobie Brothers. een uh, van die, mijn favoriete nummers ervan. Als die lang de trein maar blijft rijden, dan vind ik het goed. De Long Train Running. En hier staat The Long Train Running En het klinkt nog steeds als het gisteren is opgenomen Fantastisch nummer ik denk ook zo'n beetje een van de meest gecoverde nummers Want ik denk dat elk bandje dat cover speelt Dit nummer wel op zijn repertoire heeft Long Train Running Uit 73, de Doobie Brothers We gaan uh, er nog eentje doen Van Koemlaude. Uh, laude, dames en heren Ik weet niet of het het laatste nummer al is nee. nee, nog niet denk ik Ik weet niet hoe lang het duurt Maar goed, het is in ieder geval gebaseerd op een thema van. Ik weet moed. zeker dat het niet het laatste nummer is Oké, okay, dat is goed dan uh, een nummer gebaseerd op de pathetiek van Ludwig van Beethoven Komloude, Rick van der Linde, Rijf van de Broek En uh, het heet dus ook pathetiek Dat heeft niets met patheten, maar... En ook niet met tiek Maar wel met pathetiek? Ja oh, Oké, okay. gelukkig maar Rick van der Linden, Rijn van der Boek uh, In een stuk dat oorspronkelijk werd geschreven Door de heer Ludwig van Beethoven En dat noemen we heette De Pathetiek Ja uh, En natuurlijk Rick van der Linden, Rijn van der Boek Allebei uh, bekend natuurlijk van Exception En uh, Rick zei zelf over dit project Dit is een soort uh, luxe uitvoering van, uh, van Exception Nou ja, oké, okay, prachtig In ieder geval opgenomen in 1988 En ook uitgebracht prachtige plaat. Laatste nummer alweer voor vandaag. En uh, dat is. liedje uh, van Doelbaar natuurlijk. En ook een van hun leukste, vind ik persoonlijk. Een erg leuk liedje. En we gaan er uh, mee besluiten. Hé? Klopt. Klopt. Oké. Okay. Heel goed. Hier is hij. Pa. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.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 Het was hem weer, de vinyljaren voor -de, -de, de woensdag 7 december. Zijn we er weer, dames en heren? We besloten met Doe maar. En Pa. Uh, Fantastisch nummer trouwens. Ja. Weet je wat we volgende week gaan doen? Uh, nee. Waarom niet? Nou, helemaal niet. Drie, drie leuke strijden. platen. We zoeken weer drie leuke platen. Ik ga weer een raar lopen voor je uitzoeken. Geweldig. Uh, Oké. Okay. Uh, ik heb uh, hem nou wel helemaal in mijn hoofd staan. Uh, ja, maar de jury is ontslagen. Nee, de jury is er nog steeds hoor. Het <lacht> is mijn onderdeel, mijn jury. <lacht> Jammer, joh. Oké, okay, joh. Nou, de mazzel. Tot volgende week. En succes met de wind. Yeah. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Jobboot met het NOS Journaal. Door de harde wind zijn op Schiphol bijna alle vluchten vertraagd. De gemiddelde vertraging is drie kwartier met uitschieters na een paar uur. Tientallen vluchten zijn geannuleerd. Vooral vluchten in Europa. Schiphol verwacht niet dat het de komende uren verbetert. Het KM